Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet op het bericht reageren. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt het teleurstellend... dat Cyprus het Europese steunpakket heeft afgewezen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het aanbod en de voorwaarden nog steeds gelden. Het is voor het eerst dat een EU-lidstaat de voorwaarden voor een steunpakket verwerpt. Als voorzitter van de eurogroep is Dijsselbloem verantwoordelijk voor het aanbod aan Cyprus. Hij stelde het op met de andere ministers van Financiën van de Eurolanden. Dijsselbloem zei ook dat het grote vermogen in de banken op Cyprus zit... en dat het onvermijdelijk is dat daar naar wordt gekeken. Vooralsnog wil hij niets weten van een soepeler pakket. Duitse minister van Financiën Schäuble zegt dat het onzeker is... of de twee grootste banken op Cyprus toekomst hebben. Schäuble riep de Cypriotische regering op om de bevolking uit te leggen... dat het huidig systeem onhoudbaar is. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn explosies geweest... bij het hoofdkwartier van de regerende AK-partij... en bij het ministerie van Justitie. Onbekenden vuurden op het hoofdkwartier van de partij... van de Turkse premier Erdogan een raket af. Niemand raakte gewond. Ontploffing veroorzaakte wel materiële schade. Tegen het ministerie van Justitie werden twee handgranaten gegooid. En daarbij raakte de vrouw van een medewerker licht gewond. Verantwoordelijkheid voor de aanvallen is nog niet opgeheist. Dan het weer.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 Ze bleven, weet je niet Het huilen is ineens gestopt En je voelt geen verdriet de dag waarop je leven verder gaat En die voor mij al veel te lang Die voor mij al veel te lang Op zich wachten laat Amir Swaap, achter de piano, in zang. Op een dag zijn je tranen op. Op een moment was ook de tekst op. Um, ja, nou... Dit lied is niet af. Dit lied is niet af. En, um, ik ben aan dit lied begonnen. Ja. Om het te schrijven. Ik heb het ook nooit eerder gedaan. Um, heb nooit eerder gezongen voor publiek. Ja. Uh, vandaar dat het even misging. Maar dit is een liedje wat uh, is gestopt waar het is gestopt... omdat uh, eigenlijk alles wat ik er daarna nog bij bedacht... afbreuk deed aan wat ik al had gemaakt. Ja. Dus, maar de popmuziek schrijft voor dat een lied... ongeveer 2,5, 3 minuten moet duren. En bij jou was het na 35 seconden klaar. Um, dus dat lied leent zich vervolgens niet echt voor de hitparade? Uh, nee, nee, nee. Helaas. Jij, jij zit hier omdat je een uh, theaterprogramma... Um, hebt gemaakt, of eigenlijk een, een, een soort... ja nou goed, dat kan je zelf beter uitleggen. Um, onder de noemer Onvoltooide Liedjes. Uh, de precieze noemer is Onvoltooide Zondagmiddag. Ja. Yeah. En uh, dat is een avond die ik in samenwerking met Toemler uh, Een middag. <laughs> die ik met, samen met Toemler organiseer. Uh, en waar ik gasten uitnodig om uh, een keertje hun schoenendoos leeg te kieperen. Gasten yeah. die dus singer-songwriter zijn... Um, en om te laten horen wat daarin zit. En om te vertellen waarom het in de schoenenloos zit. Uh, hebben al die singer-songwriters mappen vol met onvoltooide liedjes? Um, nou, het, het verschilt. Of, of toen je aanklopte met die vraag, wij herkenden ze het? Uh, ja, heel veel, iedereen herkende het. En iedereen vond dat ook een hele bijzondere vraag. Omdat het voor, uh, ja, voor liedjeschrijvers die zijn gewend om de lat heel hoog te leggen en ja. om een afgerond product te maken en die schoenendoos, ja die dingen worden er niet voor niks in weggestopt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat daar niet belangrijke of mooie dingen in zitten. En het, het verschilt wel een beetje per artiest. Um, bij de komende editie heb ik de twee uitersten, wat dat betreft, qua gasten. Ik heb uh, Nick Barendsen, die liedjes uh, liedje voor Klokhuis schrijft. Die uh, zei van, nou ja, ik zal een paar verhuisdozen eens omkiepen. <lacht> um, en ik heb uh, George Baker als gast. En die zei van, ja, nou, en meestal... Uh, als ik niet weet hoe ik het af moet maken, dan begin ik er niet aan. Oh. En uh, zei van, ja, ik heb... Uh, of uh, als het niet lukt, dan gooi ik het weg. En uh, ja, die heeft... Uh, die heeft na nou lang doorgevraagd. Ik zei, van, ja, je zegt meestal. En toen waren er wel wat uitzonderingen. Zelfs George Baker heeft een aanval aantal onvoltooide liedjes. <laughs> um, je, voor, het, het, je eerste editie die je hebt georganiseerd was een groot succes. Janne Strade deed ook mee, als ik goed begrepen ja. heb. Uh, je bent daar komende zondag dus weer in... Uh, Doemler, uh, het Comedy Café onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En je bent hier de rest van het uur... om een aantal onvoltooide liedjes ten gehoor te brengen. Je hebt meegenomen uh, violist Sietse van Gorkom en gitarist... en frontman van de band Cloud Machine, Ruud Houweling. Heren, ook beide welkom. We gaan een avond vol live muziek dus nog krijgen. Um, voordat jullie je opmaken voor het tweede onvoltooide nummer... dat jullie gaan spelen, richt ik, als jullie dat goed vinden... maar even tot de luisteraar, want... Luisteraar, we willen ook u graag hierin betrekken... in deze uh, onvoltooide toestanden. Um, heeft u naar thuis ook iets liggen? Een liedje wat niet af is? Een gedicht wat maar niet afkwam? Of misschien bent u wel aan een boek begonnen... wat bij hoofdstuk 1 al stokte? Bel ons. 0800 1121. Dat is een gratis nummer. Um, u kunt ons ook mailen. casaluna.ncrv.nl um, En dan willen we het met u graag hebben over... Um, dingen die u op papier hebt... Proberen te zetten, maar die. Uh, nou ja, die, die halverwege ergens stokten. We zijn benieuwd wat er dan wel op papier staat. Uh, en we zijn ook benieuwd waarom het halverwege het proces. Uh, nou ja, er iets onvoltooid. Het bleef bij iets onvoltooid. Bel ons op 0800 1121. Um, heren muzikanten, wat gaan we nu krijgen? Um, Ruud een, een schetsje van mij. Ja. Wat ik niet afgemaakt heb. En klein stukje uh, geconstrueerde akkoorden met een melodielijn met eigenlijk maar een heel kort zinnetje wat herhaalt. Ik heb het gewoon niet afgemaakt, maar ik, had, ik heb er wel al een aardig goed gevoel over, of zo. Ruud, Ruud, we zijn heel benieuwd naar, uh, naar weet, jouw uh, onvoltooide nummer. Laat maar komen. Silence You find out Silence Wel Ruud, begeleid door iets van: Gork, kom op, violist. Ja, Ruud, als je een nummer Silence noemt, dan, dan houdt het ook meteen op natuurlijk. Dat past ook eigenlijk wel, toch? Ja. <laughs> maar hoe, hoe begin jij als jij, want je bent, uh, je bent cloudmachine, ben jij de, de tekstschrijver? De, de, ja, ik schrijf de liedjes ja, Jij schrijft de schrijf je liedjes ook. En, um, hoe, hoe gaat het proces bij jou dan? Als je het meestal doet? Zit, ik, um, zit ik gewoon te noedelen op de gitaar mm -hmm. en dan ontstaat er iets van een uh, melodie. Die me aanspreekt waarvan ik denk, hier moet ik op door. En ik laat hem me meestal uh, leiden door uh, ja, waar hij die, waar die van zichzelf naartoe gaat. Ja. En dit, dit liep zo. Maar ik heb eerlijk gezegd, dit is een schetje. We hebben nu net een plaat uit. Uh, twee weken pas. En dit is een eerste aanzetje voor een mogelijk liedje voor de volgende. Dus het is echt heel ruw, een houtskool schetje ja. op een kartonnetje. Maar is het jou ook wel eens overkomen dat je... Meer uh, ambitie dan, dan had uh, dan het kartonnetje en dacht: hier moet een nummer komen, maar dat het gewoon dat er ergens wat zat, maar dat het niet er niet kwam. Of dat het niet, vet. ja, dat gebeurt ook wel. Um, so, waar, waar, waar zit het dan? Gaat het mis bij de tekst of de muziek? Of het, het, het, nou, tekst is bij mij vaak wel het sluitstuk. Ik heb vaak wel het gevoel waar het, waar het over moet gaan, mm -hmm. um, maar meestal maak ik eerst een heel heel uh, liedje af muzikaal, echt wel met de melodie en zo en dan. Uh, dan komt de tekst als laatst. En als dat niet lukt, dan blijft het sowieso liggen. Okay. Uh, en soms gebeurt het. Dat laten we straks misschien nog horen. Ja? Ook wel dat ik iets 15 jaar laat liggen. En het dan opnieuw beetpakken. En denk van, hé, hey, nu valt het wel op zijn plek. Um, ja, het heeft ook met chemie te maken. En met, met flow en het gevoel dat het ineens klopt of zo. En ja. als ik dat gevoel niet heb, dan gaat het opzij. Heeft het zin om, om liedjes een tijdje te laten gisten? Soms wel. Um, ja, soms wel, ja. Maar het gebeurt ook wel... Dat ik, uh, ik doe ook wel muziek maken voor bijvoorbeeld ik, ken, ik weet niet, de Gouden Eeuw-serie van de NTR. Ja. Daar heb ik alle muziek bij gedaan. En uh, ik had bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een pianostukje waarvan ik dacht... dat is een couplet voor een liedje. Maar dat, uh, dat kwam maar niet. En toen zocht ik een stukje uh, ja, achtergrondmuziek wat klassiekachtig was. En dat had wel iets van sveling Dus dat heb ik uitgewerkt als strijkkwartet En met het een, een Dudo-kwartet en strijkkwartet uit Amsterdam heb ik dat opgenomen. Ja. En uh, ja, dat is gewoon uh, bij die serie gebruikt. Dus uh, zo kan het ook lopen, dat je eigenlijk een afgekeurd liedje... dat het een hele andere weg krijgt. Heb je als uh, schrijvers, heb een writersblok, heb je ook zoiets als een componistenblok? Ik niet. Bestaat. Nee, nee. nee, Amir, nee. Wel, wel Amir, met tekst, jij... hoor. Wel met tekst. Maar mu met muziek gaat het meestal wel goed. Ja, want Amir, je zei... het, het, het liedtekst schrijven is niet helemaal jouw uh, core business... om het maar eens lelijk uit te drukken. Je bent voornamelijk uh, componist, piano... Ja. Bestaat het componistenblok? Um, ja, dat, componistenblok? Ja, dat bestaat. Maar niet zozeer voor opdrachten. Uh -huh. Want dan zit je in een ander soort... Hè, dan ben je niet zelf de deadline. Uh -huh. Maar ik denk dat dat ook voor de meeste schrijvers, journalisten... zullen niet zo heel veel last daarvan hebben... als ze de volgende ochtend een stukje in moeten. Als je juist alle tijd hebt omdat je echt wil maken... wat je echt wil maken... dan... Uh, ja, dan kun je wel tegen blokkades aanlopen. Dan komt het nooit af. Dan, Want het is ja. nooit af. Het kan altijd beter. Precies, maar, ja. het moment, maar iets dat er gewoon niks komt, bestaat dat? Dat er helemaal niks komt. Ja? Nou, wat, je kan wel een, een middag hebben dat alles wat je speelt... dat je denkt van, oh, maar dat, dat lijkt daarop, dat lijkt ja, daarop. Dat het flauw is of zo. Dat je denkt van, het, het heeft geen zout en peper. Jij, Sietzke, de violist. Zit, sorry, sorry ik spreek de uit. Um, ja, zeker. Als, uh, ja, het, is, het is niet dat, er, dat je niks vindt of zo. Maar het is, het is meestal echt... Dan, dan ben je dat maken. dan maken. En denk je, oké, okay, er is wel iets aan het gebeuren nu. Het, is, ja. wel, het wordt iets. En dan maak je het cirkeltje rond eigenlijk... en dan heb je, heb je echt een, een liedje. Maar dan, is het echt, dan kom je erachter dat het zo ontzettend verschrikkelijk lelijk is. Of, uh, of er zijn ook artiesten die, die, die ontzettend lelijke liedjes hebben... en die ja, dat klopt. gewoon uitbrengen. Er dus, uh, ja. zijn mensen in Volendam rijk van geworden. <laughs> We gaan even naar... Uh... Naar de bellers toe. Uh, Luister, u kunt dus bellen. Misschien bent u wel uh, huisdichter bij u thuis. Of uh, misschien bent u wel singer-songwriter. Of misschien wilt u dat wel zijn. Of uh, schrijver in wording. En kent u het proces ook, dat u iets aan het creëren bent... Uh, waar iets briljants in zit, maar halverwege stokt het proces. Dan zijn we benieuwd uh, naar uw verhalen. Misschien heeft u ook wel een heel mooi liedje afgemaakt... dat u gewoon even door de, uh, door de telefoon op de radio wil brengen met uw gitaar... Uh, dat soort dingen kunnen allemaal vanavond. 0800-121. Goeienacht, Ferdinand. Ferdinand, hoor je mij? Ja, nu wel. Ik, gelukkig net op tijd zet ik het geluid af. Heel goed. Um... Ja, nee, nu ik zo aan de dag zit te zitten luisteren... ben ik opeens bang dat ik een verschrikkelijk lied heb geschreven. Nee. nee het gaat hierom. Oh, ja. Ik heb een, een, een, een lied geschreven over Amsterdam. Ja. Maar die wil ik zo graag in de... In de van Menkelstijl stijl hebben. Oh. Met de duende. En ik ja. denk dat ik de tekst heel erg goed heb. Maar die muziek die in mijn hoofd zit, krijg ik daar niet in. Ja, ja. Wat moet je dan doen? Nou, Ferdinand, uh, vind je het goed, uh, want wij zijn natuurlijk razend nieuwsgierig. Ik wil je van tevoren nog even vragen. Ben jij uh, muzikant of ben je amateurmuzikus? Nou, ik ben amateurmuzikus, dat is heel erg onbelangrijk, maar ik schrijf wel. Je schrijft wel en, nou, en speel je een ja, instrument? Ja, mijn laatste boek. Maar ja, dan ga je. Dat noem ik eigenlijk niet, want er lijkt wel dat ik reclame zitten te maken van mijn geschreven. Ja. En ik ben alleen maar geïnteresseerd nu op dit moment in tekst en muziek. Nou, wij maar ook. Maar ik heb wel een paar boeken geschreven. Ja, en um, heb je, uh, speel je een instrument? Viool. Ja. Oké. Okay. Beetje piano. Zullen we eens even beginnen met het refrein van het lied over Amsterdam? Dan kunnen de muzikanten... Nou, of niet? Met de tekst. Wil je, die, wil je die met ons delen? Of is dat niet... Ja, zeker, natuurlijk. Met, met uh, ontzettend veel liefde. Nou, maar ik wil er ook even bij zeggen ja. dat die tekst De Semana Santa, bijvoorbeeld in Malaga, mm -hmm. dat is een processie waar mensen opeens aangeraakt worden door iets en prachtig gaan zingen. en ja, ja. Uh, Muziek maken, bij wijze van spreken, door op een, op een uh, vuilnisbak te slaan, maar, maar geweldig. Ken je dat? De Simana Santa? Ik ken het niet. Ik kijk even naar de, de muzikanten. Ja, oh, die ken het zeker. Ja. Ik voel me nu een buitenstaander okay. tussen jullie muzikantenhandeling. Ja. Um, maar Ferdinand, uh, ik, uh, het refreintje oh. om eens even te beginnen van jouw lied. Dan hebben we ja, een beeld. De, de, de, de, de, de Flamenco, zeg maar, ja. heet toverbal van vuur, hè? Oké. Okay. En uh, ja, daar in mijn gedachten zitten dat er geluiden bij. Ik zeg je nu alleen de tekst. Ja, laten we daarmee beginnen. Amsterdam, een stad doordacht. Met architectuur en culturele pracht. Amsterdam, een stad doordringt van slogans die toeristen wenkt. Dat is het eerste, rustige mm -hmm. zinnen. En dan krijg je Amsterdam in, in een grote st gato dan. Hè? Amsterdam, een stad doordrongen van kritiek en boze tongen. Een stad van liefde en gokken. Met hamingsstal en kerkklokken. De dronken zwerver op de bank, de hondenpoep, de grachtenstank. De stille omgang met de boeren, geen heiligheid, maar even neuken bij de hoeren. Het is een mengeling van god weet wat. Een spectrum van wit, en grijs en zwart. een grijs, een zwart. De stuk op het Remmelsplein, versieren met gelul en glaasjes wijn. Met heroïne hoeren op gedogen plekken, met oud cultuur op dure stekken. Het is een ongelooflijk complex. Met onnoembaar leed en dure seks. Met heilsoldaten en in potten. Met alcoholist en zoveel zotte. Het is een toverbal van vuur. En toch, verdomme, het is puur. Want op deze zeer aarde heeft zo'n stad toch heel veel waarde. Ik stop. Ferdinand, wij zijn onder de indruk hier ja, in de studio. Ja, stil. Nou... Ja, dat, dat zijn we. Um, weet je waar... Nou, het me... dat is wel van... Een... Maar kijk, die muziek in mijn... Terwijl ik dat aan jullie voorlees mm -hmm. Hoor ik het geklappende, gestampende voeten. En ik denk, hoe kan ik dit doorheen weven? Weet je waar ik aan dacht, Ferdinand, toen ik er naar luisterde? Nou. Um, ik dacht aan het... Uh, um, aan Jacques Prel. Stad Amsterdam. Ja, precies nou. nou de, daar zeg je iets van je me een kippenvel van bezorgen. Le Por Amsterdam. Het verhaal Ja, precies, het verhaal Maar je over... kan natuurlijk... Kijk, dat is er al. Ja, oké. Okay, maar dat is toch dat wel een compliment. Vuur, of niet? die liefde en die kracht en die... Ja. Dat spugen, zal ik maar zeggen. Ja. Die... Je tekst uitspugen. Dat zoek ik in, in mijn tekst. Ja, de tekst is lekker rauw. Dat is wel fijn. Ja, rauw, maar toch ook zeg, een soort... Die ja. Weet je, die... Want je moet of verliefd zijn op Amsterdam, ja. of je moet er een verschrikkelijke pesthegel aan krijgen. Er is geen alternatief. En maar wat in jouw tekst zit, dat zijn dus hè, de, de pracht en de dracht en de, dracht ja, en liefde, de drenkt de, de en de wenkt de, de, en onbegaan, het gerijm, en, ja. dat, zit ook, dat zit ook in het uh, in Het, breilnummer. het, ja, verhaal, het ja. verhaal over dat breilnummer ja. gaat, dat hij het, dat ja. het eigenlijk over de haven van Antwerpen heeft geschreven, maar dat daar... Uh, dat hij met de lettergrepen van Amsterdam beter uitkwam in het uh, refrein. Ja, precies. Ja. Zie je, dus Amsterdam heeft niet één niet. Maar, vergelijk <laughs> met, met mijn tekst met brel, dat is al voor mij... dat uh. ik drie weken lang op meteen tenen loop. Ik ga even nog, uh, Ferdinand, nu naar de muzikanten kijken. Wat voor muziek zou, zou hieronder passen, heren? Ja, ik, ik snap wel een beetje... Dat, dat ik ben een ontzettend liefhebber van flamenco... En, en ik laat me ook heel veel zelf inspireren door, door Spaanse muziek. Ja. Um, maar de, de, de Spaanse muziek, die, die, die, die heeft het heel erg ook van, van metaforen. en uh, ja, je, je... Nou, Er zitten er een paar in, in dit gedicht, in dit lied. Maar het is ook een beetje recht voor zijn raap, vond ik, Ferdinand. Ja, maar het is ook een en al metaforen. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik bedoel, in het was ook... heen, maar even neuken bij de hoeren. Ja, het was ook... Onder al... poep, de, kracht, de stank. Ja. Ik bedoel, het is allemaal een metafoor. Voor iets wat je diep in je, in je, in je gedachten ervaart. Nee. Ik, ja, ja, ik zou het liefst nog uren met jullie in de lijn hangen, want ik heb er nog. Ik heb het nog wel, ja. Maar la laten we, Ferdinand, laten we het even uh, voor nu dan. Um, ja, ja, want ja, we ja. moeten toch muziek bij dit nummer krijgen. Want <laughs> er het, het zit potentie. <laughs> Wat is een uh, muzikanten. Uh, misschien uh, jij, Ruud of Amir. Of, of zoiets. Wat is de, uh, kunnen jullie uh, Ferdinand op weg helpen? Om, uh, hoe begin je als je deze tekst hebt? Waar begin je? Zijn ze zo goed? Zeg, kunnen dit in, in een paar uur kunnen ze dit maken? Ik weet het zeker. Ja. Oh, dus het dus eigenlijk als ik als ik dit tekst voor me kon zien, ja. dus op papier dan zou ik um, um, stukjes delen en kijken van wat is een couplet en wat is een overgang en wat is een refrein, ja, en dan zou ik dat per stukje proberen uit, uh, uit te werken. Uh, want uh, Nederlands is vrij. Uh, Hoekige taal. Ja. En Spaans, dat, dat heeft natuurlijk, die Spaanse muziek heeft iets veel zangerigers. Dus ik, zou, ik hoorde in het eerste couplet al het woord pracht. Maar dat zou ik dan wel langer uitrekken bijvoorbeeld. Um, dat, het, dat die A-klank lekker gaat zingen, zeg maar. Dus ik, ik zou proberen de muziek in de tekst te ontdekken. En vanuit daar uh, ja, proberen er een melodie bij te verzinnen. Blokje voor blokje. Is dat iets waar je wat mee kan, Ferdinand? Ja, zeker. Ziet ze, Klo heb jij nog dat, een gouden tip ja, even dat is een goede tip, ik denk dat uh, je in, in, die, in, die bepaalde, in een bepaalde flamingo-ritme, uh. want het geeft heel veel vrijheid, uh. dat je sommige woorden zelfs kan herhalen. Uh, ja, precies. Om dat ritme te pakken. Dus pracht zou je heel lang kunnen aanhalen of een paar keer kunnen zeggen. Ja. Het is, je zou de, die muzikant om je heen moeten hebben, uh -huh. en dan dat moeten zingen en dan komt het vanzelf, denk ik. Ja. Uh. Nou, wat je kan doen, uh, Ferdinand, je zou de, uh, de tekst even kunnen mailen naar kazaloen En wellicht zijn de, uh, de, de drie uh, muzikale uh, mannen hier ter plekke in, in zo'n goede bij... Dat je, dat je opeens nog een, uh, een, terug? uh, een mailtje terugkrijgt met, het, met een briljant hit, met een hitpotentie. We weten het en, en, niet. en misschien gaan ze een stukje spelen ook nog. Ja, het kan allemaal vanavond. Nou, man. Uh, Ferdinand, ja, ik ga uh, proberen dat te mailen. Ik moet even kijken, dit is al een behoorlijke tekst. Ja. Ik zoek hem op, ik zit, hij zit in mijn computer. En dan mail ik hem. Wie weet wat hiervan komt, Ferdinand? Ja, dan sluit ik even alles met jullie af. En dan ga ik even snel proberen dat naar jullie toe te krijgen. Mag ik, jou, uh, mag ik jou vast danken voor je poëtische bijdrage en, een, uh, en je film-kunstenaarschap en je nou, uh, wensen? Een ik dank die drie jongens: één met weinig haar, één met heel veel haar. Ja. En de ander met een hele wijze filosofische blik. Oh, die camera staat ja, aan Ja, jongens, verstaan Sorry. op de webcam. De radio is niet meer wat ik er even geweest is. Ik ga het zo snel mogelijk doen. Dankjewel, Ferdinand. En, en ik heb voor u nog, nog een hele map met, met honderden teksten. En als er teksten tekortkomen, ik hoop dat ze me uh, uh, benaderen. Ik ben geen commerciële man. Als ze het spelen vind ik het al goed. Hartstikke goed. <lacht> Wij gaan muziek maken, Ferdinand, en een goede nacht. Oké, okay, okay. ik ga proberen... Jullie dit te mailen. Dankjewel. Successful. En goede nacht. Um, Amir, ik denk dat wij toe zijn aan het volgende Onvoltooide lied. Ja, nou dat is een, uh, een stukje wat we niet live doen. Ja. Um, la laten we het eerst even gaan luisteren. Ben, wat hoorden we? Ik ben heel erg dol op dit stukje muziek. Ja. Het, het is, ik heb het ook in een, in een middagje gemaakt. Het, het, uh, alles was leuk. En toen was ik tot hier. En toen dacht ik van, wat kan ik ermee? Het, uh, dacht het van, je ja, hoort ik, mij aan dit denken? Nee. Eh, misschien beledig je daar heel erg mee. Ik, ik, ik, dacht, ik werd op verschillende sporen gezet. Ik dacht aan een, uh, aan een soort spannende televisieshow. Met, met iets wat, wat daaronder zat gebeuren. Een spannend spel wat ergens naartoe moest gaan. Ja. Of een soort. Uh, mm -hmm. dat ze de schat moeten vinden of zo. En dat het niet lukte. Uh, iets iets, in, iets in, die, in die hoek een beetje of zo. Aftitelingsmuziek van een nieuwsprogramma. Filmmuziek, film, zoiets dacht ik ook een beetje. Wat, wat, wat ja. was het, Game of zo? Nou, game? Het, ja. het, is, het is een beetje te één. Te Tonig. Uh, ja, iemand zei ook van, ja, hier kan je, een, uh, kan je op rappen. Daar kan je zeg maar een soort van uh, hip-hop hip uh, of R&B-achtig uh, richting me uit. En uh, ja, ik, ik vind het niet leuk om dit muziekje, waar ik dan zoveel van houd, als daar dan iemand heel erg over zichzelf... Uh, gaat opscheppen. <laughs> dat is dus, natuurlijk jouw tragiek, Amir. Bonist, <laughs> mensen. Mensen gaan... Dus, dus, dus dat, dat was voor mij. Maar wat ik ook had, als ik je mag onderbreken. dat ik uh, inderdaad. ik weet niet precies naar nou hoe lang. misschien een minuut, anderhalve minuut, dacht. Hè, voor je gevoel. nu moet er iets gaan gebeuren. nu moet, nu moet er iets anders gaan gebeuren. En dat gebeurde ja. niet. Dat klopt. Ja, er gebeurt van alles op de achtergrond. Maar, okay, um, ja. maar het is ook niet af. Ja. Dat, uh, uh, en loop je dan vast of laat je het liggen in de kast? Of, of? Uh, nou ja, het, het ligt in dit geval dan in de computer. En uh. Uh, uh, wie weet, komt er ooit een opening voor? Uh. Maar waarschijnlijk op het moment dat. Uh, ja, dan moet het wel precies passen bij wat er gevraagd wordt. Want anders is de kans heel groot dat als je een opdracht krijgt om iets te maken, dat je toch opnieuw begint, dat je ja. bij nul begint. Is, want, is want het is dan... dan... kwetsbaar om, om dit soort onafstukken liedjes te laten horen, Ruud? Ja, het is best wel uh, eng, ja. Ja? Ja, ja zeker. Omdat... Ik ben zelf heel perfectionistisch ingesteld. En dat is ook best wel een handicap. Want uh, het risico bestaat dan dat het leven uit dingen gaat. Hè? En dat je dan blijft polijsten tot, uh, ja. ja, tot de seks er af is. En dat uh -huh. is, is eigenlijk zonde. Ja. Dus het, het, uh, daarom vond ik het ook leuk dat Amir me vroeg... Want toen dacht ik van ja, nu moet je wel een keer met je billen bloot weet je wel. ja, um, ja. En heb jij, uh, hoe de luisteraar hier nu op reageert, dat, dat weet ik niet. Maar heb jij, had je het idee bij de eerste aflevering in Toomler dat mensen het leuk vonden om in jullie keuken te, te mogen kijken? Ja, heel zeker. Ja, ik heb hele, zowel van de mensen, die, van de artiesten die hebben gespeeld... Ja. Uh, die vonden het heel bijzonder om zo uit hun comfortzone gehaald te worden. En ja. daar zo... Uh, ja. eigenlijk echt als zichzelf en niet als, als hun brand. He, niet als de artiest die ze zijn, maar als de maker die ze thuis zijn. Ja. Te zitten. En uh, ik heb alleen maar van, van het publiek gehoord... dat ja, je ziet dat niet zo heel veel. Wat, wat er a, het, is, het is alsof je naast ze aan de schrijftafel staat. Ja. en dat, uh, ja, Mensen vonden dat heel bijzonder. Oh, wat goed. Nog een onvoltooid liedje. Naar wie gaan we luisteren? Um, gaan we luisteren? Nou, we hebben een, uh, uh, een... Ik heb een klassiek stuk geschreven. Een keer. Uh, en dat is niet afgekomen. Mm -hmm. um, omdat ik tijdens het schrijven ervan... erachter kwam dat dat eigenlijk nog niet kan. Dat, hè, dat ik wel mooie dingen heb gemaakt... maar dat ik eigenlijk te weinig van het idioom weet. Om, uh, ja, o, o, ik, ik dacht eerst ik maak een vioolsonate. En uh, dat is uiteindelijk een... Ja, niet een sonate, want dat is een vaste vorm. Maar het, het is een beetje fragmentarisch. Er zitten duidelijke ideeën in. En, uh, en er zit ook heel duidelijk geen... Eind aan. En... Ik, zou, ik zou zeggen, Amir, hou ons niet langer in spanning. En uh, op viool uh, zien we uh, Sietse ook bijspringen. Uh, Ruud, jij houdt je gedijst bij ik deze? Oké, okay, wij luisteren. Nou, het... Amir, dit, dit, dit neigt naar voltooid al bijna. Yeah. Oh. Um, dit uh, was de wereldpremière <laughs> van dit stukje. Oh, oh. En, uh, ik heb... Hoe heet het? Het heet Downloading Summer. Het, uh, afgelopen zomer, toen het maar niet wilde gaan zomeren... toen verschenen op Facebook allemaal... Uh, hij kwam een paar keer langs, bij mij in ieder geval. Zo'n balkje van uh, Downloading Summer... Yeah. Oh, yeah. Um, downloading Failed of, of zoiets. Oh ja, ja, ja. En dat was eigenlijk de inspiratie voor dit stukje. Ja, ik weet niet of je erin terug hoort. Maar um, de melodie die eigenlijk de hele tijd... Maar niet echt doorbreekt. Ja, ja. ja nu je het zegt, hoor ik het, ja. <laughs> met, met terugwerkende kracht. Ja. En was dit is het me nu ook opeens volslagen duidelijk. Ja. En, uh, en ik, ik moet eventjes een compliment maken aan Sietse. Ja. Uh, want ik heb Sietse, de muziek hiervoor, vlak voordat we hier naartoe kwamen, even gemaild. Uh, pas, ik dacht, het is een van... keer weg. <laughs> ja, dat is jouw specialiteit. Nou, maar het is ook echt uh, verschrikkelijk voor mij om iets niet af te spelen. Yeah. Tenminste om uh, in mijn... Uh, in, uh, uh, voor mij onaf, omdat ik het gewoon niet heb gestudeerd. Of niet... Uh, niet op elke slak zout heb kunnen leggen. Yeah, we, yeah. En dit soort stukken vraagt echt om... Om gewoon studie, voorbereiding. Voor mij als halve leek vond ik het toch een aangenaam stuk live muziek. En achter het glas zit onze regisseur zit driftig van ja te knikken. Maar dat is eigenlijk zo interessant aan dat concept van onvoltooide muziek. Want wij als muzikanten en als artiesten of als componist... Jullie zijn toch nooit tevreden. He, hebben iets van ja, nou, je, je kon een beetje horen. Maar we hebben het expres, zeg maar niet een week gerepeteerd. Ja. Expres, omdat we daar geen tijd voor hadden, nee, maar je ook moet niet doodrepeteren. <laughs> <In expres, laughs> omdat het uh, meer een indruk geeft van wat inderdaad die onvoltooide middag inhoudt. Ja. Juist die lat zo laag leggen. En zelf ook uit de comfortzone uh, stappen waar ik mijn gasten toe uh, uitnodig. Ja. U hoort het luisteraar, wij bij Casa Luna leggen de lat vandaag zo laag mogelijk. Uh, Amir Swaap is de gast. Uh, hij speelt in Toemelen komende zondag zijn programma Onvoltooide Zondagmiddag. Liedjes die niet af zijn met um, andere uh, bekende en minder bekende artiesten... die uh, ook dat risico nemen. En hier in de studio met hem ziet ze van Gorkum op viool... en Ruud Houweling gitaar en zang die we zo nog een keer gaan horen. Um, maar tussendoor, om even op adem te komen, gaan wij naar een... Nee, ik ga eerst u nog vragen om te bellen op 0800-1121. Um, want we zijn, net zoals Ferdinand, die net zijn uh, gedicht voorlas... Waar, of in ieder geval uh, songtekst waar nog geen muziek bij zit... zijn we benieuwd uh, of u ook schrijfsels heeft die misschien half af zijn. Um, neem gewoon het risico, gooi het even in de groep. Misschien een gedicht of een lied. Of bent u halverwege een, een essay gestrand of een boek. of In ieder geval, misschien heeft u iets niet af. Of misschien heeft u een één zin. Er wordt hier, er, er wordt hier um, getwitterd door Eline. Ik schreef één muziekstuk, maar bij de eerste noot brak de snaar van de gitaar. De tekst kwam niet verder dan nu de zon onder is. Dan hebben we in ieder geval al een titel. Um, om even op adem te komen. Zoals ik net zei, gaan we luisteren naar een lied dat voltooid is. Uh, van de al eerder genoemde... Chaque Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment, comme des oriflammes le long des vergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de pierres et de drames, au première.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 Encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Ja, dat was Jacques Brel met de haven van Amsterdam. Um, u luistert nog steeds naar Casa Luna. En we hebben te gast Amir Swaap en zijn twee muzikale konuiten. Sietse van Gorkom op viool, Ruud Houweling, gitaar en zang. Um, die het lef hebben onvoltooide uh, liedjes en muziekstukken voor ons te spelen. Um, en u, luisteraar, kunt ons bellen als u... Um, Dezelfde ellende heeft meegemaakt. U wilde iets schrijven wat niet helemaal van de grond kwam. of halverwege stokte. 0800 1121. Goedenacht Jan. Goedenacht. Waar ging het mis? Nou, het gaat, het gaat bij mij regelmatig mis. Heel goed. Ja, mooi, hè? Ja. <laughs> ja, ik zit niks te mooi als ellende. Ik, ik maak korte hoogspelen. Oh, wat leuk. En het probleem daarbij ontstaat dan. wat ik, wat ik eigenlijk collega's van je in de studio daar ook hoor zeggen. Ja. Uh, je, je bent met iets bezig en je mm -hmm. hebt, je hebt een, een zinnetje, een regeltje of wat. En dan denk je, oh ja, dat gaat die worden. En dan ga je erop doorwerken. En dan komt het erop neer dat ik daar verloop van tijd... links en rechts naast mij eigenlijk veel meer papiertjes heb liggen... met aantekeningen en notities voor andere ideeën... Mm -hmm. dan dat er op mijn scherm op dat moment verschijnt. En, um, maar ik... Ja, voor, voordat we de problematiek induiken... Ik, ik vind het wel interessant. Jij maakt korte hoorspelen. Maak je die thuis? Ja, ja, ja. Ah, en heb je daar een apparatuur voor? en grindbakken en piepende hm. de deuren? Nee, dat maak ik zelf. Op de computer allemaal? Nee, nee, nee, nee. Als ik een grindbak nodig heb, sowieso heb ik geen grindbak. Oh. Maar als ik nou geluid nodig heb, dan maak ik het buiten zelf. Ik maak, ik maak alle geluiden zoveel mogelijk zelf. Wat leuk. Dan kan ik natuurlijk geen, ik kan geen schaapskudde spelen, maar daar zijn dan websites voor dat je uh, een schaap kunt downloaden. Even een schaap en als je downloaden. Er zijn <laughs> hele, hele hoop uh, goat yelling uh, <laughs> op Facebook, hè? Hey. Ja, nou, dat, ja dat, niet alleen. dat niet alleen. Maar je kunt van één schaap, als je nou een beetje mixt en mengt en je zet hem wat hoger en wat lager een pitch, dan heb je zo'n hele kudde. Ja. Ja, kan je ons wat laten horen, Jan, of niet? Ja, dan moet ik je dat, dat, dat ik. Ik heb hier wel wat een te ander. Even kijken hoor. Nou, praat even door, want dan kan ik, even, kan ik even, even ding even openmaken. Kan jij tegelijkertijd iets openmaken en met me blijven praten? Lukt het? Ja, ja, okay. ja, ik ben druk bezig. Als jij iets openmaakt, ga ik je de volgende uh, vraag stellen. Um, ja, waar, waar, waar, waar begin jij? Uh, begin je met, een, uh, met geluid, eigenlijk het decor van je hoorspel, of begin je met een verhaal, met een soort drama-lijntje? Nou, dat is nou, ja, en dat is nou net een grote grap. Dat kan van links naar rechts gebeuren. Oh jee. Omdat uh, ik, uh, uh, ik, ik loop op het station van ja. de week. Nee, dat is een paar weken geleden. Ik loop ik op het station en toen dacht ik: Oh, dat is mooi. Al die mensen die komen aan en al die mensen die gaan weg. En uh, uh, die mensen die, uh, uh, die, die maken dingen mee, ja en nee. Oh, daar ga ik iets van maken. En dan begin ik met wat stationsgeluiden op te nemen. Dan kom ik thuis en dan heb ik daar in één keer een heel eenzaam gevoel bij. Ja. En dan, uh, ja, dan raak ik een beetje in zo'n bluesgevoel. En dan denk ik, ja, dat eenzame. Wat, wat gebeurt er? En dan heb ik een verhaal geschreven dat gaat over twee mensen... die elkaar telefonisch aan de lijn hebben. Uh, de een op het station en de ander totaal ergens anders. Ja. En je hoort, je, hoort, je hoort dus alleen maar de mensen op het station... Dus okay. je hoort een monoloog. Maar door de stiltes en door de woorden die gezegd worden... en door de geluiden die je hoort... kun je wel invullen wat die ander zegt. En uh, is dit het verhaaltje wat nu halverwege een beetje stokte? Eén van de... één <laughs> van de, er stokt meer. Heb je inmiddels al een geluid te pakken voor ons? Ja, ik heb hier een promootje gemaakt... want ik maak wandelverhalen. Ja. Dat wil zeggen, ik, ik, vang, uh, ik probeer wandelaars te vangen... Mm -hmm. En daar probeer ik dan verhalen aan te ontlokken. Laat, laat eens horen, zet hem zo hard mogelijk. Even kijken hoor, haren we dan dit? Ja, wij zijn van huis uit gewend veel te lopen. Urenlang, van kleins af aan. We hadden thuis namelijk geen auto en als mijn ouders nog het plan oppakten... om te gaan wandelen bij survivors bijvoorbeeld... dan liepen we daar eerst naartoe. En dan was, dat was een hele club. Vader, moeder, vijf kinderen in lage schoolleeftijd en kleiner, Maar we liepen allemaal. Het liep, het liep allemaal. Nou, dan werd daar bij bijvoorbeeld er dan gewandeld. Nou, zo gaat dat even door. Ja, ja. En heb je, heb je tot slot als uitsmijter voor ons nog een schaapgeluid? Een schaapgeluid? Ja. Daar zitten we om te spelen. Uh, uh, ik heb... Uh, een ander uh, dier. Nou, iets en met handel... die zelfgemaakte geluidseffecten. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, dan moet, dan moet ik heel even kijken naar huispromo. Hier heb ik uh, een neer, neergestorte engel. Neergestorte engel? Ja, dat is een gedichtje, maar dat, ja, dat klinkt eng, maar dat is het niet. Het is over <laughs> voor een boek. <laughs> nee, nee, nee, nee dat dus, nee, is een heel lief gedichtje, maar er zitten zit geen rare geluiden bij, wat je zo graag zou willen horen. Oh, oké. Okay. Oh, uh, Wacht even, als je een heel klein, mo een heel, heel, heel klein momentje hebt. Het geluiden van Afrika, nee. Nee, nee Oké. Okay. Jan, uh, desondanks. Um, dank dat je ons uh, uh, ook in het kwetsbare proces... Uh, het kwetsbare proces met ons hebt willen delen. Um, mocht er nou binnenkort eens een keer een hoorspel voltooid raken... Uh, kan, kunnen wij de luisteraar dat dan ergens nog horen? Heb je een website of een plek waar dat naar buiten kan komen? Uh, nou, dat vind ik heel aardig dat je dat zegt. Werkhuisproducties met UY Werkhuis en een huis met UY-producties. Er staat een hele mooie op, met name, ja. dat vind ik zelf eigenlijk een van de toppers. Ja. Dat is uh, het verhaal Winkelhaak. Winkelhaak, Luisteraar. Dat is een voor wat gaat over, uh. Uh, als ik het kort mag uitleggen, over een vriendschap tussen een oudere man en een jongere man met een heel nageestig einde. En dat ligt niet aan die twee mensen. Het gaat over pure vriendschap. Winkelhaak. Werkhuisproductie. Jan, wij kunnen niet wachten. We gaan nog wel even dit uur Casaluna uh, voltooien. Ja, en daarna doen. gaan we ons spoeden naar uh, jouw website en luisteren naar het hoorspel. Dankjewel voor het bellen, Jan. En een hele goede ik nacht. Het graag gedaan. Fijne okay. avond. Jo, dag. Um, we gaan verder hier live in de studio luisteren naar Ruud Houweling uh, met een onvoltooid lied. Mag ik er iets is. over vertellen? Ja, zeker, Ruud. Dit is een liedje wat ik in 1996 zag op de cassette die ik vond. Um, Waar ik een uh, refreintje voor had bedacht. Uh, met tekst en melodie en een stukje gitaar. En ik heb met dat stukje gitaar altijd iets gehad van... ja daar moet ik nog iets mee. En toen Amir, Amir me vroeg... Um, toen heb ik dit gevonden. En ook de tekst. Dus dat is ja. heel stoffig. En ik hoop dat het in één keer werkt weer. Um, en daarna laat ik heel even horen wat ik ermee gedaan heb. Heel kort. Ja. En dan, dan kan hij naar de cd eventueel. Oké, okay, want uiteindelijk is een, is een andere ja, versie is op de cd is een andere, Ja, want ik heb wat ik gedaan heb. Dan hoef ik dat straks niet meer uit te leggen. Ja. Is, uh, nu is het een refrein. Ja. En in de uiteindelijke versie is de muziek het compleet geworden. Oké. Okay. We gaan eerst luisteren naar het stoffige. En dan <laughs> naar het sprankelende frisse wat uiteindelijk op cd ja. is gekomen. Heel goed. The time is come. To happen, it will all fall into place. Slowly, gradually, it's coming. If I have a little faith, I will keep my eyes open with my feet firm on the ground. Rest assured that things start changing if I have a little faith. Dus dat is het vormje van het refrein en ik heb het slagje gebruikt van dit stukje, zeg maar. Dat is. Dat zit nu in het couplet van het liedje wat je nu kunt horen. Oké. Okay. Dit was allemaal live. We gaan nu even kijken wat het op CD is geworden. We luisteren. U luisterde naar Against the Tide van Cloud Machine. En uh, de frontman van deze band, Ruud Houweling, zit bij ons in de studio... Um, samen met Sietse van Gorkom en Amir Swaap. Amir, de laatste, die heeft een eigen programma... wat hij uh, aanstaande zondagmiddag um, gaat uh, spelen in Toemler. Uh, en het heet De Onvoltooide Zondagmiddag. Dan zijn te gast... Um, Grote namen, waaronder George Baker, Doreen Wiersma... Niek Barendsen, Eva Kieboom en Renate Dorstein. Zij gaan allemaal, um, als u daar naartoe wil... en ik kan u dat van harte aanraden... Uh, het begint om drie uur in Toemler... Um, gaan zij een kijkje in de keuken geven. Liedjes die halverwege zijn gestrand. Uh, of andere werken die niet voltooid raakten. Um, en dan ga ik meteen even reclame maken voor de andere heren... Ja. Um, Ruud Houweling van Cloud Machine is te zien. Ook op die zondagmiddag in De Gigant in Apeldoorn. Waar hij speelt met zijn band. En uh, Sietse van Gorkom is van vele markten thuis. Hij is onder meer violist bij Kitman. En die spelen uh, in Keulen zondag. Siet ja, ze? klopt. Klopt dat? Maar ik dus denk dat iemand daar... We <laughs> hebben een enorm groot, uh, um, grote vaste clan met Duitse luisteraars. Die zullen allemaal naar Keulen afreizen. En misschien ook wel de mensen die... Uh, in in het oosten wonen. Kunnen ze even de BSO toch in Keulen? Ja, je is bent ook er zo. zo. Um, maar wilt u Zietse uh, in Nederland beluisteren? Dan kunt u op 31 maart um, hem horen met Janne Schra in. Uh, in Tivoli, de Oude Gracht. In Utrecht. Kortom, deze muzikanten hier zijn um, overal te beluisteren. Gaat <tog> het live zien. Um, tot slot, heren, um, jullie hebben kwetsbare stukken. <tog> voor ons <laughs> laten horen. Um, willen jullie je opmaken om nog de laatste drie minuten van het programma... Uh, zo meteen even lekker los te gaan met iets wat jullie onder controle ja. hebben? Dan ga ik voor de rest, ja? uh, als jullie dat goed vinden, afkondigen hier. Uh, morgen uh, is Casaluna terug. Um, dan is de gast bosbouwer Jelle Hiemstra. Want dan is het Nationale Boomplantdag. Um, en de spot wordt gezet op de iep. Dat staat hier. Dat is geweldige zin. Dat is ook een goed begin van een gedicht. De spot wordt gezet op de iep. Helco Span is dan uw gast hier. Um, na ons uh, neemt wakker Nederland uh, het uh, stokje van ons over. Met nog steeds wakker... Diederik van Zessen en Anne de Jong staan volgens mij te trappelen... om het zo te presenteren. Um, rest mij niets meer dan u een hele goede nacht te wensen. En wij gaan eruit met um, een laatste jam-sessie... van Amir Swaab, Sietsen van Gorkum en Ruud Houding.